Goedemorgen, ik ben Diocateira. Dit is het nieuws van NOS op 3. De gewiste sms'jes van Rutte zijn niet meer terug te vinden, schrijft de premier zelf in een brief aan de Tweede Kamer. Gisteren bleek dat hij op zijn oude telefoon keer op keer sms'jes verwijderde omdat er niet meer oppaste. De berichten die hij belangrijk vond stuurde hij door naar ambtenaren. En zo bepaalde de premier zelf of berichten gearchiveerd werden of vernietigd. Dit is conform de afspraken, dus ik heb daar uh, geen moeite mee. Maar goed, sinds kort uh, ben ik uh, noodgedwongen over op de smartphone. Rutte zegt dat hij belangrijke berichtjes altijd heeft doorgestuurd... en nooit bewust dingen heeft achtergehouden. Dat geloven niet alle partijen in de Tweede Kamer. Later vanochtend gaan ze met de premier in debat. Nederland heeft nog geen patiënten uit ziekenhuizen in Oekraïne opgehaald... terwijl we dat wel hadden beloofd. Het kabinet besloot een paar weken geleden... om hier 400 bedden vrij te houden voor Oekraïners. Die zijn nog steeds leeg. Het komt waarschijnlijk doordat het te gevaarlijk is om patiënten op te halen... en ook zouden ze te veel familieleden of begeleiders willen meenemen. Nederland, Denemarken, Duitsland en België gaan veel meer windmolens op zee bouwen. In 2050 moeten ze tien keer zoveel opwekken als nu. Daarmee zouden meer dan 200 miljoen huizen in Europa groene stroom kunnen krijgen. De man achter dit beruchte festival is weer uit de gevangenis. Het meest insane festival de wereld Island Getaway een disaster. Het werd heel barbaring. Nu de van alles. Wait until you see what you're getting yourselves into. Billy McFarland organiseerde een paar jaar geleden het Fire Festival. Het werd één groot drama. Het zou een superdeluxe feest worden met alles erop en eraan. Maar toen de festivalgangers aankwamen bleek dat iedereen in brakke moest slapen. Er was nauwelijks water en de catering was ook om te janken. Je kon alleen een boterham met zweterige kaas krijgen. De organisator ging de gevangenis in, maar is volgens de site TMZ nu vervroegd vrijgelaten... Maar Romm is niet duidelijk. Hij moet nog wel een schadevergoeding van, jawel, 26 miljoen dollar terugbetalen. Het weer aan het begin van de dag kan het flink plenzen en onweren. Daarna wordt het even droger, maar in de middag gaat het weer hard regenen. Onweren, misschien wel hagelen. Het wordt 23 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7 Heerenveen richting Hoorn... tussen Breesandijk en Denover 2 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend Noord bijna 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijshok is dicht. Op de N207 Alphen de Rijn richting Hillegom bij Leimuiden 10 minuten vertraging. En ook bijna 10 minuten extra voor de N247 Hoorn richting Amsterdam bij Broek in Waterland.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 Gaat automatisch als ik dans op de vloer is een topprestatie Iedereen is aan het kijken, het is de sensatie Alle meiden zeggen damn, heeft die boy een relatie Want nee hij danst super smooth nee kijk nou wat hij doet, kom nee dit is zo'n moed Van nou met een hoofdletter zetje van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Zomer Give me the night you like this anymore, Alejandro. Baby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 shelter got run for shade it's too hot too hot too hot later got to cool this anger from this mess that we made it's too hot too hot too hot to run for shelter got run een hele zomer lang zandvoort als bruisende badplaats ok in de zomer, almost cfm Con el pero me... En de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De sms'jes die premier Rutte jarenlang van zijn telefoon heeft gewist... waarvan hij zelf vond dat ze niet belangrijk waren, zijn voorgoed weg. In een brief aan de Kamer schrijft hij dat de provider de berichten niet meer kan achterhalen. De overheid heeft volgens Trouw en de Groene Amsterdammer... bij de aanleg van de grote zeesluizen bij IJmuiden en Terneuzen... geen rekening gehouden met de klimaatdoelen van Parijs. De doorvoer van steenkolen en olie neemt nu al af. Eintracht Frankfurt heeft gisteravond de Europa League gewonnen. Frankfurt versloeg het Schotse Rangers FC na een strafschoppenserie. Na een reguliere speeltijd was het 1-1 en in de verlenging werd niet meer gescoord. Het weer trekken wat buien over het land met kans op onweer en veel regen. Daarna wordt het even wat droger, maar vanmiddag opnieuw felle buien bij 23 tot 30 graden.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 In my head, head, head, I could down. Listen to the beat, the beat, beat, beat song, song person person in my, my head. Sweet sense, just to do the booking line. Sweet sense, just to do the booking line. Sweet sense, just to do the booking line. King. King, come fire. A beat, beat up a song, song, buzzing in my head, my head at the like bomb. down. Listen to the beat, a beat up a song, song, buzzing in my head, my head at the like bomb, down. We gonna keep off, fight, do the kick off, jump on the cabinet, neck boogie. No matter what they, no matter what they, playing like a shaking on the, the coconut tree. The beat, beat, beat of a song, song, buzzing in my head, head like a bomb, bomb. Listen to the beat, beat, beat of a song, song, you buzzing in my head, head, head like a bomb, bomb. Twisting together the, to the boogie like one big flop. Talk about the soul, one habit club. I see my song and I'm a rocking, burning up with pure speed to the beat. A a in my head, head I like down. Listen to the beat, beat of the song song, head, head like a beat, beat, beat of the song, a in my head, my head I like down. A beat, a in my head, my head I down. Listen to the beat, beat a song, a in my head, head I like down. Now we're standing alive, with a kick called on on the, head, the We're standing alive, with a Don't op 106.9 is zon zandvoort en zomerhits.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 van Nog niets moeten, maar op de toekomst voorbereid. Al zijn bruid op blote voeten. Van feest en fly je bij je dombij. Als in een adem zit, de kerk, de groep, het plein. Van haar boven op de brug. hoog en laag weer samen zijn. Onze lieve vrouw zal vandaag opnieuw over ons waken In warmte en in kou, spreid haar mantel over alle dagen. Zie het statig schip daar glijden. Hier midden door het dag. De ogen, hij lang verloedt heiden. We zitten in elke steen van deze stad. Het eerste glas dat klinkt, het galmen onder de poel iedereen die zingt met zachtige, het hoogste rond. In een droom aan ons voorbij, ze strooit haar kleuren op deze tijd door de straat als ze lacht. Onze lieve vrouw zal vandaag opnieuw over op ons waken in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 Stopping the red light, but it's shocking. Egotistical. She, the a beauty, dark and a She, the working man, a fool. need a photo. If you wanna know, then you gotta go. Wow, the beaches. In esta manier aan, no tienes la culpa. Caballo le lanza banan, porque muy despreciado. Por eso, no te pongo llorar. Ese amor llega ziens. In esta manier aan, no tienes la culpa. Amor de compreventa, amor del de pasado, vende. Ven,